Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. KLM vliegt nog zeker vijf weken niet naar China. De vluchten waren al opgeschort vanwege het coronavirus... en die periode wordt voor wat betreft de reizen naar Peking en Shanghai... nu verlengd tot half maart. Naar andere steden tot eind maart. De adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de overheid... spelen daarbij mee. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert om alleen naar China te gaan... als dat noodzakelijk is. Minister Bruins voor medische zorg vindt het verschrikkelijk dat mensen met een Aziatisch uiterlijk worden gediscrimineerd vanwege het coronavirus. Hij reageerde onder meer op een verhaal van GroenLinks-kamerlid Ellemeet. Zij hoorde van een meisje dat mensen in de tram hun trui over hun mond trokken als ze haar zagen. Bruins deed in de kamer een oproep aan iedereen om hier tegen op te staan. De twee nieuwe wetten voor gedwongen zorg die sinds begin dit jaar gelden... leiden in de praktijk tot grote problemen. Zo worden demente ouderen geweigerd door crisisdiensten... en melden psychiaters dat ze meer bezig zijn met administratieve romslomp... dan met zorgverlening. Meerdere organisaties hebben de afgelopen weken... bij het ministerie hierover hun zorgen geuit. In Israël en de Palestijnse gebieden neemt het aantal gewelddadige incidenten toe. Vandaag vielen er drie doden, het hoogste aantal in maanden... Op de westelijke Jordaan oever schoten Israëlische militairen bij gevechten een Palestijn dood. In Jeruzalem nam een Palestijn een groep militairen onder vuur en werd doodgeschoten. Verder maakt het leger jacht op een Palestijn die in Jeruzalem inreed op een groep militairen. Oppositiestrijders hebben in Syrië een aanval van het leger van president Assad afgeslagen. Ze kregen daarbij hulp van Turkije, dat melden activisten en het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. De gevechten waren bij de stad Sarakep in de provincie Idlib. Waarschijnlijk is er vandaag nog spoedoverleg over iedlieb in de VM-veiligheidsraad. Het weer vooral in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking... maar het blijft wel droog, het wordt ongeveer 8 graden. Morgen bijna overal zon en ook dan een graad of 8. In het weekend regen en zondag aan zee kans op storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is van de ANWB. Er staan geen files.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 Little Freddy mm -hmm. I've got an to My Dad. So I tried it, little Freddy mm -hmm. I've got an answer to mine <laughs> hier bij ZFM Zandvoort. En u luistert naar de tweede uur van Zandvoort Luncht. En uh, zoals uh, u van ons gewend bent, weer een hele leuke, bomvolle, gezellige uitzending. En uh, we doen dat uh, ook met heel veel andere gezellige dingen. En um, zoals ik al net zei, toen de telefoonverbinding verbrak, was uh, dat uh, wij Charles... Uh, Charles Groenhuizen hier uh, in de uitzending uh, zouden hebben. Omdat uh, hij vorige week of afgelopen weken een heel positief uh, berichtje op Facebook had. Uh, een, algemeen op YouTube een uh, filmpje over de positief nieuws. En uh, ja, daar, uh, daar gaan wij het uh, nu over hebben. Oh, wacht even nog even. En uh, daar gaan we het over hebben. En uh, de telefoon, <laughs> het is echt een werkelijkheid. En, uh, we kunnen het erover hebben, denk ik. Denk ik. Gaat de telefoonverbinding ja. lukken? Ja, oké. Okay. We gaan het erover hebben. We gaan het er niet over hebben. Denk ik zomaar. Liever dan lief gaan we lekker horen, denk ik. En dan... Uh, ik, uh, ik weet het helemaal niet. We gaan het allemaal merken. Of, uh, nee, we gaan niet naar lieve liefde. We gaan naar Dem Luisteren. Zeker Dem. Hier op Zettig en Zandtorp. Cyberspace I surf through the web To catch up with your trays And I wonder Who you really are I only got a hasty screenshot of your smile You told me all your hot spots You really made me wonder Do you know who I am? Tijdier. Ja, dames en heren, daar zijn we weer. En uh, eindelijk, we hebben verbinding hoor. En we hebben hem aan de telefoon, Charles Groenhuizen. Goedemiddag, Charles. Goedemiddag, hallo daar. Hallo. Uh, leuk dat je even tijd hebt kunnen maken in je drukke schema, want het is druk. Op uh, dit moment ja, ho -ho. presenteer je natuurlijk één uh, Succesvol. Bevalt het een beetje? Ik vind het. Uh, ik heb het gevaarlijk ook gedaan uh, vanaf de uh, ik ik heb ook veel beeld en veel live. Bij de dieren de nooit Nova gepresenteerd, doorlopen van Nieuwgeur. Ik van ook bij RNL, maar ik heb nooit een film gedaan zoals deze meer, met dubbele presentatie, hebt collectie een publiek erbij. Dus dat is wel voor mij nieuw. Maar je ben nooit uit op priëren, met 65 op, het nieuw hoe bevalt de presentatie duo's bij de NPO? Ja, ik moet zeggen, voor ons zelfsprekend, het loopt eigenlijk dat we elkaar niet Ze Zijn eigenlijk, als Jan Schastel, de directeur van Omroep-Marc, zegt dat functioneert als een soort postulion dan zeg maar, dan professioneel. Het is heel leuk om leeftijd te gaan doen. Ja, ik zeg, ik ga het ook doen, dan kan ik het ik Ze de het ik kan de vader goed. Van mij er is nog wel een sportverstand geweest, natuurlijk. Ja. Die is van toen maar eens gaan bellen en zo. Goh, wauw. We zullen een kopjes staan binnen. Wat zijn we maar gaan doen. En van het opnemen werd dat een soort blind date. Dat is een soort contact. Dat is een fotovolk. Dat is daar en daarop. Uh, maar eigenlijk vanaf moment één is dat heel goed gegaan. En kunnen we heel goed bij elkaar vinden. Het is heel professioneel. En hartstikke aardig. En, en, en het maakt goed live op tv. En. Uh, ja houdt die gevoelbereiding en de samenwerking met het werk met een bij bakje. En de reacties zijn goed met elkaar, dat is een leuke leuk koppel. de samenwerking gaat goed met elkaar bij elkaar. Het krijgt je complimenten, zoals ik dat niet leuk vond. We kennen jou als een uh, alleskunner. Uh, ja, hoe, uh, hoe doe je dat allemaal, zoveel mooie verschillende dingen? Ja, een beetje aan de slag blijven. Ik heb een verhaling gelukkig dat mijn vrouw een jaar als de zongerische, die nog gewoon wat werkt. Er wordt 60 steeds minder gehoord in de 65. Maar als het hetzelfde is in de 65, dan zou je misschien niet samen zeggen: ik kan het beter doen niet bij de reis en gaan we naar de kinderen op de hoek. Maar zij werken nog een aantal jaren, ik vind het ook leuk, ik kom eruit. Dus uh, ik heb veel tijd uh, om nog dingen te doen, ik ga niet volgend op weg... ...maar de bijeenkomsten, het gaat ook wel lichtslag. Nou ja, dat is het hele andere zorg, die is er aan gedaan. We mogen proberen wat anders. Ik heb nog een stuk niet geleverd voor het fiesje op het wapblad van Astrid en zaterdag. Uh, ...gisteren nog economie geleverd, nou ja, zo ga ik me door. Uh, ja, ik vind alleen maar leuk, het, het hoofd staat niet stil. Uh, en juist mij je ik niet kunnen ik Moet Ik hou niet van stokers, dat ik niet doodig Ik dat ik mijn vrouw dat van dat het bestaan. Dus ik probeer van andere manieren zijn een beetje lenig te houden, boven. Oké, okay, uh, we hadden vorige week in onze uitzending uw video een stukje van laten horen van uh, Bright Vibes NL. Uh, oh ja. Die Begin dit jaar was hij online gekomen op een YouTube-kanaal. Ja. En daarin heeft u het over het stille nieuws en hoe dit goede nieuws dagelijks, dagelijks wordt ontweken door de media. Uh, wat, ja, cool. wat, wat is volgens u het belang ervan, dat we ook eens het stille nieuws naar voren halen? Nou, ik, het gaat niet zozeer om dat het is een positief te voeren, het positief naar voren haalt, maar dat niet in het perspectief zit. Gisteren is we een pak gevoerd worden zonder de, de kamer in uitzending die vliegt. Het uh, for freedom vrienden bewonen in zo'n soort zo vredesprijs. Uh, en natuurlijk is er bijvoorbeeld ja, een continent als Afrika, is er wel veel aan de hand. En het is tussen iemand die zegt, ja dat is die dingen, En ik ga er gewoon wat van doen. Uh, en als je en, en bijvoorbeeld kijkt naar de economie van Afrika, die groeit er een bollep, dat is nog zo snel als je zelfs, maar ook, uh, toen ik terugkwam in Nederland aantal jaren geleden, toen dacht ik van, oh, wat is toch gemopperd? En als ik het zeg, nee, er zijn heel veel dingen aan Amerika, ik denk aan infrastructuur, dus denk aan de media is daar natuurlijk best groot in, want die zit zeg maar de toon van uh, hoe je ja. denkt. Uh, wat is volgens uh, wat is, denk je de reden dat het minder snel wordt opgepakt als uh, die goede ontwikkelingen door de media? nadruk te geven en niet erbij te vermelden. dat ze even de beste zorgstelsels in de hebben. Ook dat kan ik ja. vergelijken met Amerika, zowel qua prijzen als kwaliteit en toegankelijkheid. En geloof me, dames en heren, in Nederland tel uw zeven Ja, ja, oké. Okay. Ja, bedoeling. Ja, ja. Wat, is, uh, wat is volgens u de definitie van uh, goed nieuws? Krant dat het ook beter is, zeg maar, voor de rest van de dag. Merkt u dat zelf ook? Dat ja, natuurlijk. Aan. In Nederland uh, heeft nieuws heel veel effect op de politiek, of tenminste een aanzienlijk groot effect. In Amerika, ja, ja. In Amerika is het natuurlijk ook met de verkiezing van Trump, en die er dit jaar weer aan ziet te komen, uh, ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk een goed uh, voorbeeld van uh, een effect uh, van de manier waarop nieuws wordt gebracht. Ja, maar het is toch wel een omgekeerde, ook in de Verenigde Staten. Want Trump is natuurlijk bijna altijd met zijn populair, maar scoort in de opinie Slecht slechter dan andere presidenten van afgelopen 70 jaar, 50 Dat maakt veel lawaai. Dus denk je dat dat nog niet het is wat er is. Dat is niet zo. We kunnen niet zoveel Amerikanen, ook Trump kent wel, niet zoveel Amerikanen die het vreselijk vinden wat er nu gebeurt. En ook zeker niet dat we zullen gaan stemmen. Dus nou, laten we eens kijken. Ik houd er wel op tot het iets in november. Maar ik kan me vergissen, ik heb nog een vergist, ook dat we het bij het goede eind gehad maar natuurlijk heb je media daar een ontzettend invloed op. Want als je in blijft zeggen dat bijvoorbeeld migranten criminelen en verkrachters zijn, en niet te vertrouwen ...en dat ze het, het, het land geschokt moeten worden, zit dus het Oostmaat blijft herhalen. Want ja, als je kijkt, de meest succesvolle bedrijven in Amerika, die bovenaan alle lijstjes staan, zijn, zijn voor een heel groot deel gesticht door immigranten of kinderen van immigranten, ja. Dat mag ook wel eens gezegd ze worden, dat geldt voor deel, van deel Ja, dan wordt het echt als waarheid gezien, hè? zeg maar, dat dat steeds doorheen ja. wordt gebracht. Dat ik... Ja, klopt. Ja. En uh, op ons uh, dagelijks leven, we zien natuurlijk ook steeds, Facebook steeds meer in de ontwikkeling komen als een soort nieuwsplatform. Ja, uh, ja wat vindt u van uh, wat vind je van deze ontwikkeling? Is dit positief of ja? ja het houdt ervan af hoe je het gebruikt. Ik, ik ben zelf een een Twitter gebruiker. Ik, ik lees bijna geen klanten meer, maar heb, heb mijn Twitter feed zo al ingevriegelijk, alle dingen die ik interessant vind daarin staan alle mensen eh, die mij uitgelden om oninteressante dingen vertellen die hebben ik er al uitgegooid. Dus als je mijn Twitter feed zou zien, dan zullen we mij op Twitter nakijken waar ik dan wel naar kijk. Uh, dat, dat, dat zijn, in ja, mij geval veel Amerikaanse media, de grote kranten, Fox, TV, CNN, enzovoort. Uh, heel veel denktangs die bij mij interessante dingen vertellen. Maar dan weet ik echt ontzettend veel meer dan wanneer ik wat voor krant lees of radioprogramma blijf. Dus het als mijn Twitter feed doorloopt, dan ben ik echt heel goed op de hoogte. Het is echt fantastisch wat je kunt doen. Maar tegelijkertijd zijn er mensen die op hetzelfde Twitter zitten en alleen maar rotzooi binnenhalen. en zeggen: ...ja, dit is een soort klepperende vuilnisbank. Ja, dat heb je zelf ingericht. Als jij naar Albert Heijn gaat en ik tegen jou zou zeggen: Heijn kun je alleen maar smerige rotzooi kopen. en iemand anders zou zeggen: nee, Albert Heijn, dat is heel veel gezonde producten. die hebben alle twee gelijk. Je kunt er ook gezonde zooi kopen. Die, die kan aardig van altijd heen. Dat geldt voor andere winkels ook. Maar je kunt er ook nieuwe gezonde boodschappen doen. Dat geldt voor Twitter en voor Facebook en voor Instagram. Precies zo. Je mag het zelf kiezen wat je wel en niet ziet in een verklets. Van eh, dat het allemaal zo kwalijk is. Mijn stelling is bijvoorbeeld over de jonge generatie. mijn kinderen zijn net de jongste generatie voorbij de jongste 24. Eh, maar dit is de best geïnformeerde jonge generatie uit de wereldgeschiedenis. En het is mede sociale media te danken. Ja, inderdaad. Het is, is natuurlijk ook hoe je het zelf ervaart en hoe je dat dan deelt met anderen. Maar ik zag... Nee, maar dat, dat gaat ook voor wat ik net zei over positief nieuws, ja. of constructief nieuws. Het eeuwige gemot ook... Natuurlijk is er veel te verbeteren aan hoe Facebook met de veiligheid en privacy Volgende die discussies in te Dat moet je ook niet wegschuiven en net alsof het er niet is. Nee, alleen als je kijkt, ook, het tot bekijkt... Ik had het straks over Afrika. Je moet eens bedenken wat social media en internet betekent bijvoorbeeld jonge meisjes en vrouwen in de derde wereld de totaal rechteloos waren... ...geen informatie hadden over gezondheid en sensibiliteit... ...en dat nu gewoon met twee druk op de knop kunnen opzoeken Ze en zeggen oh, ...ho, ho, ho, mag even voor mijn eigen belangen hier opkomen. Dat was tot nu toe onmogelijk en dat kan nu wel. En, dat is... en ik zie het wel eens dat terug, hoor. De, de echte revolutie in, in, in, in, in ontwikkelingslanden, arme landen vindt plaats... ...in het onderwijs aan meisjes en jonge vrouwen. Het is onvoorstelbaar elkaar gebeurd. En daar hoor je eigenlijk zelf over. Maar dat, is, dat is ook al nauwelijks meer een stille revolutie. Maar dat is wel een luidruchtige revolutie. Want die dames gaan ze van zich laten horen. Maar je wordt maar nat. Ja, over uw twitter heb je, uh, gesproken. Ik zag gisteren op, uw, uh, op het Twitter-account van u... Uh, ...het volgende bericht voor voorbij komen. Ik citeer het slechte nieuws. Door nieuwe technologie gaan in de komende twee jaar... ...75 miljoen banen wereldwijd verloren... Het goede nieuws, er komen 133 miljoen banen bij. Het onderwijs moet zich hiervoor drastisch aanpassen. Ja, hoe zit dat precies? Ja. Nou, precies wat ik zeg. Je hoort heel veel de banen en functies verdwijnen. Als volg van technologie, alle boekhouders en, en, en reisagenten, wat al niet. En ik woon nu tegen precies aan aantal Winkels, vind ik En Dat is heel voor winkels zeiden wezen. Maar technologie, dat blijkt ook wel zo'n Maar kijk, een onderzoek van de afgelopen 150, 200 jaar... Bij elke technologische vernieuwing, ook bij de automatisering van de jaren 80 van de stoommachine van 200 jaar geleden, was altijd de voorspelling die leidde leidt tot rompen en massale werkloosheid. Natuurlijk wel pittig allemaal. We gaan het interview afsluiten, Cheryl, okay. met het uh, laatste eigenlijk. Wat, de morgen komt de krant eruit. Wat voor positief nieuws wil jij graag in de krant uh, lezen, morgen? Uh, ja, ik zou niet eens naar een beetje te kijken, maar dat is geen zin voor de rest. Nee, ik zou in het algemeen ik zou met mij, uh, mijn collega's in de politiek willen oproepen om af en toe iets minder te kijken. Ja, oh, je moet toch naar de remmen kijken, dat we genoemd met Baudet met en, en ...en dat soort dingen, dat van ouders, dat is snel mogelijk. Maar tegelijkertijd gebeurt er ook in de politiek. En dan mogen we af en toe wel iets vaker de politici in Den Haag... ook de provincies en in gemeentes... ...lokaal niveau, af en toe iets meer... Een, een, een ...en een de riem steken en een pluim op een hoek geven. Omdat ik straks zei, Nederland is niet alleen een heel gelukkig land. Maar als je een beetje rondgeheids hebt... ...zo is een beetje over dat Nederland echt de best georganiseerde landen ter wereld is... Dus ...waar we elke dag met z'n allen ontzettend vindt van profiteren onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer, we gaan nu op weg naar een, een, een afspraak in de buurt van Schiphol. Het, een openbaar vervoer handen, we gaan met de auto. Ik weet bijna zeker, dat ik over perfecte wezen daar naartoe ga, uh, en waarschijnlijk om deze tijd ook vlieg vrij. En al dat soort dingen hebben wij. Maar deze woorden sluiten we af. Heel erg bedankt uh, voor je tijd en uh, succes met uh, al je bezigheden. Dank, u. Dank u wel ja, Hartstikke bedankt. Bye. Bye. Bye. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to part of it, New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it, New York, New York. In a city that doesn't sleep And find I'm king of the hill Top of the heap These little town blues Are melting away I'll make a brand new start of it Yeah. Vanavond, vanavond, en over, vanavond en vannacht overheerst de bewolking, maar zo nu en dan klaart het op. Het, er is kans op mist, de temperatuur daalt naar 2 graden. De vrijdag start regionaal grijs met nevel en mist. Geleidelijk verdwijnt de grijzigheid en dan volgt een fraaie dag met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur stijgt wederom naar 8 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en in de loop van de ochtend stijgt vanuit het westen de kans op regen. Vooral in de middag regent het enige tijd. De matige zuidenwind wordt zuidwest en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Zondag is wederom bewolkt en in de ochtend zijn er perioden met regen. In de middag volgen er enkele buien en de temperatuur stijgt naar zo'n 12 graden. Belangrijker is de wind, want de zuidwestenwind neemt flink in kracht toe. In de ochtend waait het vrij krachtig tot krachtig in de polder en hard aan zee. Windkracht 5 tot 7. In de middag neemt de wind verder toe en wordt stormachtig aan zee. Zondagavond is kans op een zuidwestenstorm. Windkracht 9 en in de polder waait het dan hard tot stormachtig. Met kans op zeer zware windstoten tot en met wel 100 km per uur. Maandag uh, stijgt de windkracht. Naar, naar snelheden tot wel 130 km per uur. Code Oranje wordt voorspeld. Tot zover het weer van ricoweer.nl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 CFM, dit is David Monenburg, burgemeester van Zandvoort. Heel erg hartelijk gefeliciteerd met jullie 30-jarig jubileum. Wat een ongelooflijk mooie mijlpaal voor een omroep die zoveel betekent voor Zandvoort en de Zandvoorters. En vanuit de gemeente heel veel dank voor al die vrijwilligers die zich elke dag weer inzetten om al die mooie programma's te maken. It's become an illusion, and we all know everything, but it's just a time will bring. Ja, hij kan het wel tien keer zeggen. Happy birthday. En happy birthday natuurlijk voor ZFM Zandvoort. Want wij bestaan 30 jaar... Hier in het geluid van Zandvoort zijn we al 30 jaar. Dus uh, dat betekent een feestje aankomende zondag. Tijdens uh, van in ieder geval twee uur cent ZFM een oud interview uit met Rob Harms over de oprichting van ZFM. En daarna zal Rob en Harms en Albert Jan Vos hun programma presenteren. Om het terugblik van de afgelopen 20 jaar. Of 30 jaar. En dat zijn er veel hoor. Die 30, 30 jaar helemaal. Ja. Ja, ja, dat ken jij hier niet. Je bent er net een jaartje bij, denk ik. Zoiets. In februari ben je. Dit, deze maand ja, met de open dag. Ja, voor was ja, een open dag ja. inderdaad. En vindt u het nou leuk ook om radio te maken? Kom gewoon 9 februari gewoon even gezellig kijken hier in de studio. En meld u aan als vrijwilliger koffiedame of gastheer of vrouw... zijn we ook op zoek naar voor Goedemorgen Zandvoort. Redactieleden, verslaggevers, radiomakers en allemaal wat voor de Formule 1. Want uh, ja, op uh, die dagen hebben we genoeg mensen nodig om uh, verslag te doen... van deze mooie happening die plaats gaat vinden in uh, Zandvoort. En het is weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, in het Zandvoorts Museum gaf musicalster en actrice Pia Douwes een openhartige lezing over Elisabeth, keizerin van Oostenrijk en koningin van Hongarije, keizerin Sisi. Dat was druk, hè? Uh, het was zeer druk. Ruim 70 belangstellenden in het Zandvoorts Museum. Veelal fans van Pia Douwes zelf luisterden ademloos naar het verhaal achter de persoon Elisabeth. In de musical Elisabeth heeft Douwens sinds 1992 in acht producties in drie landen... en in twee verschillende talen zich ingeleefd in de persoon Elisabeth. Ongedwongen en ontspannen vertelde ze over haar band met Elisabeth... Oh, band. Sorry. Ongedwongen en ontspannen vertelde ze... Nou. Ongedwongen en ontspannen vertelde ze over haar band met Elisabeth Sisi voor... Intimie en haar ervaringen in een lage en succesvolle Elisabeth-loopbaan. Ze trok een parallel tussen Elisabeth en haar eigen leven. Hoe ze net als Elisabeth een burn-out kreeg en zij als jonge actrice een stukje van haar eigen ik meenam in een schijnwereld. De tentoonstelling Keizerin Sisi op de vlucht voor zichzelf is nog te bezichtigen tot 1 maart en komende zondag 9 februari is in de middag geeft gastconservator Sisi zijdensticker... dat is ook toevallig... een rondleiding met verhalen en noemenswaardige weetjes over Sissi. Nee, dat is een leuke dame trouwens, die uh, andere Cici. Ik, uh, Dit was niet echt mijn stukje of zo. Ik wat over woord. Maakt nou, niet uit. Het volgende Kom, stukje doe dan Sorry. misschien. Ik hou mijn mond. Oké. Okay. Zandvoort uh, herdacht vorige week donderdag... Joodse slachtoffers. Donderdag 30 januari werden de 308 Joodse dorpsgenoten... Herdag die in de vreselijke oorlogsjaren 1940-1945 uit Zandvoort zijn weggevoerd en in het vernietigingskampen zijn omgebracht. Het is ondanks de kou een hartverwarmende herdenking op het Kerkplein geworden. Na de opening van ceremoniemeester Wilma Schrama herdacht burgemeester David Molenburg in zijn welkomstwoord de 308 inwoners die omkwamen tijdens de holocaust. Rabijn Spiro herdacht in zijn toespraak en gebed... de 6 miljoen Joden, slachtoffers van de Shoah... Uh, dat is het andere uh, woord voor de holocaust, als ik het goed heb... Uh, in de kampen van Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Sobibor... en andere vernietigingskampen. Ook Marco Termes droeg het prachtige gedicht van Willem Wilmink... voor over Ben Ali, Bibi, uh, Ali Libi. Sorry. Tot slot bedankt de burgemeester alle aanwezigen voor hun komst. Ja, het was een indrukwekkende bijeenkomst. Ja, zeker. Het was heel erg mooi. en uh, Ik ben nog nooit bij zo'n soort bijeenkomst geweest. En ik vond het heel mooi. En het mo uh, tijdelijke monument is alweer helaas weg. Maar ja, ik, uh, was, uh, ik vond het wel indrukwekkend, indrukwekkend dat monument. En uh, wilt u dat monument nou, nou even zien? Kijk dan op onze tekst-tv. Daar komen regelmatig ja. het fotootje langs. Of op de facebook app Pagina. Dus uh, dat uh, hartstikke komt... Uh, mooie, hartstikke uh, mooie foto's zijn Helemaal gemaakt. goed. Wij gaan even <lacht> door, uh, Jomer. En dan gaan we zo meteen naar de volgende berichten. Het is uh, tijd voor het liedje uh, van de Zijkik die we al gehad we hebben. Artiest in het licht het is er tijd voor. En met een goede jingle dit <lacht> keer. En uh, ja, wie is er in, uh, ja, in, in, in... In de schijnwerpers. In de schijnwerpers vandaag. de het, uh, het is niemand minder dan uh, uh, van Lieke van Lexmond. van Oh ja, Lieke van Lexmond. En, uh, um, ja, ja. Die, hoe oud is ze geworden? Die is vandaag jarig. Uh, hoe oud ze is geworden? Even kijken. Ze is in 1982 geboren. Op 6 februari dus. En, uh, ze is kennt, ze 37? Ze kent naast, naast uh, een present, uh, oh, naast dat ze presentatrice is. Ja. Heeft ze heel veel andere dingen gedaan. Ze is actrice geweest. En doet dat nog steeds. Uh, maar ook zangeres. Ja. Ze heeft dus ook muziek gemaakt, want in 1997 was Van Lexmond de lead van haar schoolband Easy Freeze voor de nationale actie Midden-Amerika. Nam Van Lexmond samen met de sterren van Goudkust, Goede Tijden, Slechte Tijden, O&M, de TMF VJ's en Tuur het, het nummer Hoop doet leven op. De sterren bestaan onder meer uit Tanja Jess, Josephine van Asdonk, Jeroen Post, Tooske Breugman, Frauke de Bot en Fabienne de Vries. In de zomer van 2006 heeft ze ook haar eigen radioprogramma uh, gepresenteerd bij RTL-FM. Uh, oh ja, zij was ook de stem. Zij was uh, de stem van RTL-FM. Uh, nou, we hebben sowieso ook een liedje van haar staan. Ja, maar weet je wat ik, uh, wat ik leuk vind, hè? Uh, ja. is een, uh, een veelzijdig uh, talent op het mediagebied. Goede tijden, uh, dat ene en naakte programma wat op RTL uh, is uitgezonden. RTL 5, ja. RTL 5, ik weet bij god niet meer hoe het heet. Oh, het en, staat... Jij hebt een uh, lijstje, vertel. Even kijken. Uh, oh, uh, ja, ik zie ook het Klokhuis. Het is dan weer ja. heel iets anders, maar... Uh, het Junior Songfestival is er wel als jurylid geweest. Echt van alles. Dansprogramma's. Uh, Idols-presentatrice in uh, 2016-17. Idols. En ik zit even na te denken hoe dat ene... Oh, Undress Dress for Love heet dat programma. Oh, ja, ja, ja. Dat ja. was vorige week even op de radio. Uh, of de, op de tv. Ja, op waar de iedereen 50. denkt uh, dat ik daaraan meedoe? Komt er nog een seizoen dan? Nee, Oh, ik dacht al. Nee, ik doe ergens uh, anders aan mee. Nou, leuk toch? Ja. Spannend. Zeker. Kan je al een tipje van de sluier geven? Nou, nee, nee, nee, nee. <laughs> nee. Iets met een klavertje 4 doe ik ook aan mee. Iets met een klavertje Oké. Okay. Dus uh, ja, nee, nee, nee. Dus, Hé, uh, hey, maar ik was even een ander liedje aan het opzoeken ondertussen, daarom moest ik het even volkletsen. Maar uh, ik kan het niet vinden. Het is uh, het tijd voor. Het li liedje, van, uh, liedje van Lexmond? Het liedje van Lexmond. Liedje, of lekker liedje van Lexmond. Of, ja. uh, <laughs> van Lexmond, of uh, wat er ook. Het is tijd voor de Artiest in het Licht: ja. Ja. Artiest in het Licht. Lieke van Lexmond als liedje van de Sidekick. Jelmer gaat bijna vallen. Oh, oh, oh, wat een uitzending vandaag, dames en heren. U zou er een hier moeten wezen. Het, het, het begon natuurlijk met de telefoonverbinding in het begin van de uitzending. En nu, uh, ja, wat, het, wat, wat gebeurt er allemaal? In ieder geval, uh, Jelmer. Nu gaat uh, Jij hebt een berichtje over, uh, over de hertenverluisteraar uh, Willem van der Sloot. Vertel. Ja, die is uh, nog steeds aanwezig. De hertenverluisteraar. Ja, wat, wat, uh, hij was toch gestopt? Dat had ik ook Hij uh, is gewoon Begreep Heintje, de, de, de, heintje Dekpet, hoor je mij. Heintje, heintje David uh, is hij. Nee, en, geen sponsors, uh, Roy. In nee, nee, eigenlijk op mijn kop, hè. Maar in ieder geval, uh, de hertenverluisteraar... die uh, voert ergens weer actie voor. Dus vertel. Uh, nou ja, actie voeren. hij heeft het over het hekwerk... wat natuurlijk is geplaatst voor de herten. Daar ja. was nogal wat om te doen. Maar het lijkt te werken. En uh, ja, dat halen ze uit... dat we veel minder herten zien... In vergelijking tot uh, toen dat hacker nog niet helemaal stond, uh, we hebben nog een kleine bijdrage van Enna Nieuws en daar gaan we even naar luisteren. Nou, gisteravond toevallig, toen het ging laten om 11 uur, kwam ik er twee tegen bij mij om doek. Heel toevallig. Want zo vaak gebeurt het niet meer dat Willem, ook wel hertenfluisteraar genoemd, nog herten tegenkomt. Sinds de komst van het 800 meter lange hek door de duinen van Zandvoort-Zuid... Ik hou niet zo van hekken, maar ik snap wel dat het soms nodig is. ...worden er steeds minder herten gespot in het dorp. Vorig jaar hadden we zo'n 34 herten in het dorp wonen. En dan kwamen er elke avond nog eens 20 uit. Dus ze liepen er in Zandvoort zo'n 50 herten rond. Maar nu zijn dat er volgens Willem nog maar 10. En daarmee is zijn missie geslaagd. Ik heb gelijk gekregen. Alleen dit hek werkt. En zien we dit hopelijk steeds minder. Ja, dan nou weten we natuurlijk allemaal dat jij ook al gek bent uh, op die beesten. Mis je ze niet enorm dan in het dorp? Ja, zeker weten. Een heleboel mensen missen deze dieren. En, uh, maar ja, weet je, veiligheid voorop, voor mens en dier. Je zou denken dat Willem nu al klaar is. Maar nu wil Willem nog een hek. En wel bij het treinspoor. Daar staat nu een hek aan één kant van de spoorlijn. Het hek moet er beide kanten staan. Heel simpel. Ja, dus nu heb jij weer een volgende missie. Dat is de volgende stap die we, waar we mee bezig zijn. Want je moet niet aanrijdingen krijgen op het spoor... en dat de treinen stil liggen. En direct heb je de Grand Prix in Zandvoort. Moet je niet hebben op die zulke dagen. Ja, en dat was Willem van der Sloot. En hij uh, wil dus een hek uh, hebben bij het spoor. Wat, ja. wat trouwens ook een situatie was, wat ook een beetje engig was. Naast de duinen heb je ook kind, spelende kinderen. En het schijnt dus dat daar ook... Op dat plekje ook geen hek is van de ja, scheiding van de, de duinen. Te laag, en de, ja, te laag. Je kan er zo overheen springen. Dus ja, misschien is het toch sowieso in het algemeen belang... dat daar gewoon een hek gaat... Ja, Over. voor inderdaad wat hij al zei, voor veiligheid voor ja. mens en dier. En binnenkort zal uh, Willem van der Sloot ook aanwezig zijn... bij uh, Goedemorgen Zandvoort op uh, zaterdagochtend uh, bij Auto Hoogland. Uh, net heeft uh, Muziekfestival Z uh, Zandvoort uh, het volgende bericht gepost op Facebook. Yes, we zijn weer blij, want het programma van uh, 2020... is bekend voor de muziekfestivals in Zandvoort. En er zijn heel veel evenementen weer gepland... Uh, bij de muziekfestivals. En uh, dat begint 13 juni. ZFM bestaat 30 jaar. En daarom is ZFM ook een samenwerking in, aangegaan... Uh, in, om een festival te organiseren samen met uh, Stichting ZEP. En dat is op 13 juni zal ZFM een uh, podium verzorgen... samen met Stichting ZEP de Zandvoorters op het uh, Raadhuisplein. 4 juli is Dancing in the Street. Dan gaan alle bekende DJ's weer lekker uit huis uit. En dan gaan ze op de straat uh, lekker uh, DJ's plaatsen en podia's. Uh, dan hebben we 18 juli Tropicana Festival 2020. Um, 8 augustus de Amsterdamse avond. Allemaal volksmuziek. En 8 of 29 augustus is er ook weer wat leuks, want dan is weer de tweede editie van Yves nodig uit. En dat is zanger Yves Berendsen die zijn vrienden uitnodigt. Bijvoorbeeld Danny Vroger of uh, Thomas Bergen, die de afgelopen jaar er waren... 5 september is er weer historisch Grand Prix. En dan zal daar ook een muziekfestival rondkomen. En 26 september. En jawel, het oktoberfeest vindt dan weer plaats ja. op 26 ja. september. Gezellig. Dus uh, genoeg te doen, Jelmer. En wij gaan even wij snel... Wij gaan ook de, dat bericht nog even van het muziekfestival... zullen we ook even op de pagina van Facebook. Zeker dat weten. Bereikbaar. Dat gaan we doen op Zandvoort Lunch. Volg, voeg ons vooral toe. Wij gaan even luisteren naar... Uh,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 Soms deed ik stoer of iets te koel cool. Maar het is best moeilijk uit te leggen Wat ik al jaren eigenlijk voel Voor jou, voor jou Ik geef zomaar alles op Voor jou, ik zou het liefst vandaan nou. Van je keuze dan op mij Het Lijkt misschien wel of ik altijd druk ben Maar ik heb eigenlijk niet En dat was voor jou van Yves Berensie hier op ZFM Zandvoort, onze grote vriend van de show. Jelma, het zit er weer op deze uitzending. Ik vond het heel bijzonder. Daar. Ja, het, wa het was een heel, hele bijzondere uitzending. Ook een grappige uitzending. Die ging ook een hoop uh, mis. Maar dat maakt allemaal niet uit. Het mag de pret niet drukken, toch? Nee, joh. Dat uh, moet je, kan de beste overkomen. Ja, de beste kan het zeker overkomen. En wij, maar, wij zijn dat. Nee, oké. Okay. In ieder geval, uh, komend weekend natuurlijk. Uh, Zandvoort op zondag met Rob en Albert-Jan. Uh, speciaal over 30 jaar ZFM Zandvoort. En... Uh, zaterdag ook weer Goedemorgen Zandvoort, zoals elke week. Ja, waaronder uh, hebben we uh, Le uh, Lana Lemmens hebben we te gasten bij Goedemorgen Zandvoort over het stoppen van culinair Zandvoort. Ellen Verheij en nog heel veel anderen. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Dezelfde tijd, dezelfde zender. En dan is mijn collega Ger Loogman hier bij Zandvoort Lunch, want uh, ik ben er even een paar dagjes niet. Bye bye, bye, bye, bye bye, tot volgende week.